Het NOS-journaal. Jop Boot. VVD-leider Rutte en pvda voerman Samson hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Dat zeiden ze na afloop van hun eerste gezamenlijke gesprek bij verkenner Kamp. Volgens Rutte zouden de gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking. Ik kan u melden dat de verkenner bezig is om zijn werkzaamheden af te ronden. De verwachting is dat hij ruim voor het Kamerdebat.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 Daarnaast zijn er scholen waar de bedrijfsvoering rammelt en verliezen afgedekt moeten worden. Volgens de AOB zijn er in het vorige schooljaar 2000 fulltime banen in het onderwijs verdwenen.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 Het weer vanmiddag veel bewolking, alleen in het noorden wat zon. Hier en daar ligt de regen. Temperatuur 18 graden op de Wadden, tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het met 17 graden een stuk frisser. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A8 de Amsterdam richting Zandijk staat 2 kilometer voor Zandijk. De brug is inmiddels weer hersteld. De brug over de zand, die is weer in beide richtingen weer open. Op de ring Amsterdam, de A10, staat voorknopend Koenplein Koemplein 2 kilometer. Iets langerste te file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen knoop het en Averdendelde 4 kilometer.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 Dit is de Dag. Elsbet Gutter. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. For nearly a week, duizenden Muslims around the world have hit the streets protesting a film produced in the US called Innocence of Muslims that mocked the prophet Muhammad. The US flags burned, embassies breached and lives lost. Even leek het erop dat de storm weer geluwd is... maar vanochtend kwamen er weer berichten uit verschillende delen van de wereld... dat moslims nog steeds woenend de straat opgaan... over de beledigende Mohammed-film die op internet circuleert. Via de website van Geert Lind Wilders kunt u via een link dat filmpje ook bekijken. Daarover praten we straks met Wim Korthoever... die kort geleden uit de PVV-fractie stapte. Morgen is het Prinsjesdag en dus weer de jaarlijkse hoedjesparade bij vrouwelijke kamerleden die graag de show stelen met mooie hoofddeksels. Sabert van Veen is imagodeskundige. Mevrouw van Veen, hebben we eigenlijk alleen maar op uh, Prinsjesdag zo'n cultuur van hoedjes en dat soort dingen? Of is dat ook op andere momenten in het jaar terug te vinden? Nou, het is dus vooral met Prinsjesdag dat het zoveel uh, aandacht krijgt. En uh, dat mensen ook uh, ja, soms ook gewoon expres gaan kijken, alleen al om de hoedjes. Hè. Het gaat er in feite niet om, maar uh, de hoedjes stelen toch wel. Redelijk de show uh, lijkt het zo. Ja, is het een beetje de escot van Nederland? Prinsjesdag? Ja. Ja. En ze kunnen, mensen kunnen ook een statement maken. Dat zie je ook steeds meer. Hè. Mevrouw Thieme doet dat uh, eigenlijk uh, ieder jaar wel. Een statement maken met haar, uh, met haar uh, hoed. Ja. Goed, nou het CDA is uh, buiten beeld lijkt het in de formatiebesprekingen tot nu toe in ieder geval. Is het ook het einde van het CDA deze verkiezingsuitslag? Dat bespreken we straks met CDA-kenner en CDA-Rien Fraanje. En uh, culinair trouwjournalist Jeroen Thijssen die legt straks uit dat de beslissing van Albert Heijn... om vanaf vandaag iedere leverancier minder te betalen misschien nadelig voor ons uit kan pakken. Ja Jeroen, ik vroeg me af, zou ik nou bij de kassa ook kunnen zeggen dan betaal ik ook 2% minder? Je kunt het wel zeggen, maar ik ben bang dat je dan niet 2% minder krijgt. Albertijn ja? uh, is wel begonnen met een actie 1000 duizend artikelen um, prijsverlagingen. Dus dat dus... heeft wel iets met elkaar te maken ook. Nou, dat vraag ik me af. Oh, goed. Nou, jammer. Ik dacht, misschien kan ik nog wat onderhandelen. Nou, de dichter is vandaag Daniel D. Zijn gedicht uh, hoort u tegen half vier. En u kunt natuurlijk altijd reageren via de website, dit is de dag .nu, of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Zabet van Veen. Ja, morgen gaan we natuurlijk allemaal kijken naar... Wat dragen de dames en in iets mindere mate de heren? En wat voor hoedjes zijn er? Waarom uh, zijn die heren eigenlijk niet zo interessant? Ja, de heren hebben gewoon een zakelijk pak aan. En dan hebben ze twee keuzes, of donkerblauw of, of grijs, of donkerrijs. En dat is het dan? Uh, en dat is het dan. Dan kunnen ze nog natuurlijk met de das iets afwisselen. Ja. Maar dat is het. Ja, een beetje jammer eigenlijk. Ze kunnen toch ook een hoed op? Ze kunnen ook een hoed ja, op. Ja, ze kunnen een hoed op, maar uh, dat, dat nou, zie je gemiddeld. Uh, je ziet geweest. het gemiddeld niet, nee. Ja. U zei net al, uh, je kunt ook een statement maken met zo'n hoed. Marianne Thieme heeft dat regel een aantal keer gedaan. En ik kan me herinneren, Ineke van Gent, geloof ik, of... Iemand anders van GroenLinks. Is dat nou goed voor je image om dat te doen? Om dat aan te grijpen om een politiek statement te maken? Nou, je weet in ieder geval dat je de aandacht krijgt. Dus als je de aandacht uh, naar je toe wil trekken of een statement wil maken, kun je het op die manier doen. Ik hoop dan wel altijd dat het enigszins smakelijk uh, gebeurt. Gebeurt het ook wel eens niet smakelijk? Ja, je was als soms vreselijke hoeden dat je denkt: wat heeft iemand uh, op zijn hoofd, maar goed over smaak valt te twisten? Of een hoed die zo groot is dat je weet: de mensen drie rijen achter mij kunnen niks meer zien. Ja, um, ja dan denk ik dat is niet helemaal de bedoeling. Ik vind het moois als het maar best een statement zijn. Want uh, ja, je hebt in ieder geval de aandacht. Dus als je die aandacht wil hebben, um, roep hem op je af. Ja. Uh, maar een smaakvolle statement, uh, daar ben ik dan wel voorstander van. Ja, want, want heeft u nog dingen, de in uw herinnering van de afgelopen jaren... waarvan u zei nou, dat kon echt niet? Ja, zo'n hoede dat, dat met een vogelnest uh, erbovenop. Oh ja. Um, Oh, wie was dat? Ja, dat, ik weet niet meer wie Marianne dat is. Ik ben het. Uh, nee, iets, nee. Het was van een groene partij, uh, was het groene ja, Maar ja, dat vind ik. Uh, om, nou ja. Nee, ik hou wel. Um, moet wel smaakvol, het eh. moet, wel, uh, moet wel smaakvol blijven. Ja. Bondmus of zo. Of iets met bond, dat kan tegenwoordig ook niet meer. Dan roep je ook van alles op jou, okay, dus uh, je af. Oké, Dus je moet wel heel goed oppassen. Nou zijn ja, er natuurlijk ook uh, echtgenoten van uh, kabinetsleden, uh, of echtgenoten. Geen politici. Moet, mogen die opvallen? Of is het dan de bedoeling dat je toch een beetje. Een onopvallend gekleed gaat. Hoe is het dus etiketten dan? Nou, Die mogen zeker wel opvallend gekleed gaan. Want als je natuurlijk een mooie dame die smaakvol gekleed is en er goed uitziet naast je hebt lopen straalt dat ook weer wat op jou als man af. Hè. Dat zien we bij prinses Maxima en wil ik Alexander ook. Ja. Dus dat is, dat is prima. En ik denk de heer Pertelt, de vrouw van de heer Pertelt die had vorig jaar toch wel heel smaakvol gekleed. Smaakvol uh, hoedje. Die loopt uh, toch met de heer Pertelt aan, uh, aan de arm. En het straalt ook iets positiefs op hem af. Nee. Maar zij kunnen geen politiek statement maken met een, uh, nee. een uh, hoedsteem. Maar wel een Want Jeroen, je zit een ja. beetje te lachen. Nee, Vind je met... het allemaal een beetje onzin? Of, uh... Nou, nee, Ik dacht, Mark Rutte heeft een probleem. Hij <laughs> <Nee. laughs> heeft geen partner bij. Die heeft geen partner, dat nee. uh, neem ik aan. Die zal het nee. niet meenemen, want hij heeft alleen scharrels, begreep ik. Oh, ja. oh, dat weet je meer dan <laughs> Ja, dat zei hij zelf in een interview. Oh, ah, ja. van, nou, ik heb wel wat scharrels gehad. dus okay. Die maar, zal het niet meenemen. Maar, nee, nee. Ik vroeg me af, ik, ik kom even terug op die hoeden voor heren. Ja. Want jij zegt dat je dames kunnen opvallen met zo'n hoed. Uh, heren kunnen ook opvallen met een hoed, dus waarom doet niemand dat dan? Ja, Ik denk toch dat dat. Ik denk in de Engelse cultuur of zo zie je dat heel veel terug, maar in de Nederlandse cultuur eigenlijk niet. Nee, want die, die mannen met zo'n keel die hebben ook iets op hun hoofd, vaak. Hè? Ja. Ja, ja, maar ja, rokken hebben ze zijn ook Rokken ja, hebben zijn schotten. Oh, dan, maar de, de Engelsen. Nee, je, nee. je, je ziet het niet. In, en wat zou een man dan, die zou echt geen uh, um, uitzonderlijke hoed hebben. Die zal dan toch een keurige hoed hebben. En de vraag is dan, hoe stijf kom je dan in Nederland over met een keurige hoed? En bovendien hou je die niet op in de Ridderzaal. Ook dat, dan, dat ja. niet. Nee. Waar moeten vrouwen nou op letten? Op die hoed natuurlijk. Hè? Daar hoor je Kamerleden ja. dan ook al over. Die twitteren daar al over. Van Ik heb al een hoed gekocht. Maar wat, ja. wat is nog meer belangrijk? Nou, eigenlijk belangrijk, omdat mag, de kleding mag niet te strak zijn... niet te kort zijn, niet te bloot zijn. Het dat leidt het. allemaal af van de inhoud. Ja, in hoeverre een hoed al niet af Hij kan leiden van de inhoud, maar dat... Dat zijn eigenlijk wel de richtlijnen. Voor mannen is het gewoon veel makkelijker. Ja. Een man doet een goed, een goed zittend pak aan, dat hoop je dan. Met een mooi overhemd en een das. Nou, dan ben je al in klaar. Ja. En een vrouw, daar wordt ook veel meer gele, of ja, er wordt heel veel gelet op de kleding van een vrouw. Dat zag je ook bij mevrouw Sap. Ja. En je mag over smaak val te twisten, maar ze zag er gewoon echt goed uit. Ja, nou, deed ze het goed in de campagne? Ze deed het echt goed. Dus ik vind het echt flauwekul dat, dat er zoveel over gesproken werd. Ze, ze, ze paste echt goed bij zichzelf. Ze paste goed bij de de boodschap die ze wilde overbrengen... maar ook genoeg autoriteit in de uitstraling. En een vrouw staat gewoon... Uh, achter, dat is heel vervelend. Maar staat gewoon qua autoriteit en de uitstraling heel vaak achter. Heeft ze ja. nog een zachtere stem? Nou, dan tel dat erbij op. Dan stel maar bingo. Dat wordt lastiger. Ja. Maar dus die mannen, die zei, daar zijn van zei, een goed zittend pak. U zei het op een manier alsof daar niet altijd sprake van is. Nee, daar is niet altijd sprake van. <laughs> nou, moet ik zeggen, ik vind dat de lijsttrekkers het erg goed gedaan hebben dit jaar, meen ik serieus. En, uh, en het is wel zo dat uh, uh, ja, je kunt niet een in een roemer een of andere strak uh, uh, fancy. Die Italiaans pak aantrekt. Dat past niet bij die man. Dus nee. Maar het pak wat hij aan had, past wel bij hem als past persoon. Wel bij hem. Ja, maar zorg dat die pijpen niet te lang zijn. Dat het, uh, weet je, dat het goed aansluit. Pijpen niet te lang, maar tekort is ook niet X, natuurlijk. Nou, beter beter tekort dan te lang. Ja, ja te kort dan lijkt in ieder geval nog te lang voor het pak. Uh, oh, ja, dat is ook weer goed. Dat scheelt ook ja. Op, ja. Wie is nou het slechtst geklede Kamerlid? Nou, dat is een goede vraag, ja. Ja, misschien wil mevrouw uh, <laughs> dat niet zeggen. <laughs> of, of misschien nog meer klanten. Huh, nou, ja, ja, het slecht, ik, weet, ik vind dat ook zo betrekkelijk. Hè. Je kunt zeggen van, ja iemand, het past niet bij de persoon. Dan vind ik het uh, wat slechter gekleed. Maar vaak gaan mensen uit van, ja, wat de smaak is van iemand. Nou, laten we nou eens eenmaal noemen. Hans Pekman. Die kennen we allemaal als iemand met truien en een beetje, ja, sigistisch ja. vlodderige kleding. Is ja. dat smaakvol? Kan dat? Uh, ja, dat zal best een doelgroep zijn die het mooi vindt. Maar ik vind het in ieder geval geen professionele uitstraling hebben. En het gaat mij erom, als je, als je Nederland vertegenwoordigt... dan hoor je gewoon een professionele uitstraling ja. te hebben. Het hoort schoon te zijn, het hoort fris te zijn... het hoort uh, uh, te passen. En He, wat ik zeg, je, je mag best wel een eigen mening hebben... een eigen smaak hebben, uiteraard. Maar je hoort gewoon je professioneel Nederland te vertegenwoordigen. Even naar die campagne, want als je naar die campagne keek... zag je inderdaad alleen Jolande Sap, de enige vrouw... daar zat dan nog een beetje mm -hmm. smaak aan. Maar die man had hem allemaal gewoon een donkerblauw pak aan... met een, dan een wisselende kleur... Dat, ja, dat ja. was het dan wel zo ongeveer. Ja, maar als je weet dat donkerblauw in het onderbewuste zijn wel onderzoeken gedaan wat, wat kleuren in het onderbewuste van anderen uh, betekenen. En donkerblauw geeft de meest betrouwbare indruk. Nou, dat is handig dus dat in is die schoon. functie. Ja. Wit staat voor reinheid, eerlijkheid, is ook handig in die functie. Donkerblauw-wit geeft contrasten. Contrasten zorgt voor autoriteit en dominantie. In de uitstraling. Daarom hebben mensen met donker haar en een lichte huid van nature meer autoriteit en uitstraling dan iemand met blond. Dezelfde persoon met blond haar en blauwe ogen. Hmm. Nou, een rode das, en dat zie je veel. Donkerblauw, wit, rood geeft, de, geeft in het onbewuste 80% van de westerse wereldbevolking dat jij de meest daadkrachtig effectieve leider bent. Dus doen ze dat allemaal? Is dat handig? <laughs> ja. Maar als we het dan allemaal hebben? Maar hmm. als ze, ze hebben het dan niet allemaal. Dat tweede debat vond ik wel heel mooi. Dat iedereen een donkerblauw pak en iedereen een wit overhemd en iedereen een blauwe das. Maar wel. Van kleur, tint, verschil. Maar dan kun je tenminste focussen op de inhoud. Want iedereen is in dezelfde status en met dezelfde autoriteit gekleed. En dan laat je minder lijden door, door, ja, door het uiterlijk. Stel je voor dat, dat Samson zijn zwarte kooltruien had ja, gedragen. Dat was opvallend was dat ja. Samson uh, opeens een das ging dragen. Daar is natuurlijk veel discussie over geweest. Ja, ja. echt inhoudelijk, erg belangrijk, ja. maar goed. Was dat slim van hem? Ja, dat is, dat is ontzettend slim. Kijk, het gaat mij ook er niet om dat iedereen een pak draagt met, met een das. Maar het gaat erom om het, om het effect. En hoe jammer is het uh, als je uh, bepaalde inhoud hebt... of inhoud hebt en een drive hebt... en je komt er niet omdat je hele performance uh, tegenspreekt. En Samson, die heeft wel geleerd, hoop ik, uh, van Wouter Bos... en is op tijd een das gaan dragen. Oh. Want bij Wouter Bos was het gewoon te laat. Hm. En je ziet wat voor een effect dat heeft, uh, dat, en het pak en een das. Want je kunt onmogelijk regeringsleider worden... als je vertikt om een das te dragen. En dus kunt... die negen zetels zijn door die DAS te verklaren? Nou, ik zou het niet willen zeggen. Maar ik, ik vind het zelf ook vrij triest dat het zo werkt. Maar het werkt wel, maar wel. Het werkt wel zo. Ik denk, je kunt er, hij zou anders de leiderschap, vooral met zijn, hij is nog vrij jong. Hij zou die leiderschapsuitstraling uh, niet gecreëerd hebben. En dat heeft hij met het pak en de DAS gedaan. En het is een pak die bij de tijd is. En hoe is, en hoe is het dan nu met, uh, met de formatie? Letten we dan nu ook nog op de kleding? Of is het nu niet meer zo belangrijk? Nou, ze zijn in ieder geval waar ze, waar ze willen zijn, en maar die kleding blijft belangrijk, hoor. Ook strakjes, ook weer als we bordes staan, dan moet je ook geen uh, bont uh, aan gaan trekken. Let ook op, als je op de rode lopen staat, als je rood aan hebt, dan val je helemaal weg. Sowieso, als je naar een foto kijkt, degene die rood aan heeft, dus je kunt wel rood aan hebben, want je bent degene, daar wordt als eerste naar gekeken. Want rood is een kleur die je altijd ziet, die kun je niet negeren. Dus heb jij iets roods aan, dan gaat de aandacht als eerste naar jou uit. En degene die turkoois draagt, die harmoniseert het mooiste op beeld. Oké. Okay, nou, dat, maar, dat is wel heel handig. Weer. He? Jongen, wat ga jij nu? Handig? Nou, ik ben nu gestreept. Ja. Maar, kies je dan voor rood of voor turquoise? Nee, dan wordt het rood. Dan wordt het, het rood, want we ja. moeten allemaal naar jou kijken. Liever wel. Ja. Nou met turquoise staat er mooi. Dat is straks net te denken. Maar, want... Dit is de dag op Radio 1.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 Frey Route 66. Het CDA verloor de afgelopen verkiezingen, Voorst. En dat was niet voor de eerste keer. Een overzicht van de nederlagen en een enkele overwinning van 1994 tot nu. De Christen-Democraten verliezen ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen 20 zetels. <tie> Ook het CDA verliest. Die partij houdt er van de 34 zetels 29 over. Het CDA is weer de grootste, op afstand de grootste partij. Het CDA een min van 6. Een enorme verliezer. Het CDA verloor 20 zetels. Het CDA heeft het ook slecht gedaan. Gaat van 21 naar 13. De Christen Democraten haalden nog nooit zo weinig zetels. Dat waren de flipperkastresultaten van het CDA van de twintig zetelsverlies in 1994... tot het historisch dieptepunt van vorige week met een berisping in 2002... toen het CDA een veilige haven bleek na de moord op Pim Fortuyn. Ik praat erover met Rien Fraaije. U bent uh, partijstratege binnen het CDA en uh, CDA. Er. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat verlies van vorige week, had u dat verwacht? Ja, ik denk dat iedereen dat wel zag, uh, zag aankomen. Het was niet een hele grote verrassing, toch? Nee, nou ja, ik weet niet. Uh, voor ons niet, maar misschien voor u binnen het CDA wel... Nee, ook binnen het CDA had ik het gevoel... Um, ik zal het woord berusting niet benoemen, omdat je er dan mee neerlegt... maar wel een soort acceptatie dat dit niet nog het moment was... om uh, een goede uitslag neer te zetten. Nou. En dat dat meer tijd zou vergen. En die 13, had u, had u zelf in uw hoofd een getal? Um, ik had um, al heel vroeg bedacht, um, al meteen eigenlijk naar de vorige verkiezingen... dat de 21 ook bij de volgende verkiezingen niet, uh, niet haalbaar zou zijn. En dat herstel in twee stappen zou gaan. Zoals bijvoorbeeld nu ook in 94, 98 ook eigenlijk een terugval uh, was... Um, maar 13 uh, vond ik toch wel tegenvallen. Hoewel, op het moment dat je op het bord zag dat uh, de VVD er 41 had... en de Partij van de Arbeid 40. Ja, dan toen, weet je het wel. En, nou ja, toen bekroop ik zelfs het gevoel van... oeh, gaan we die 13 nog wel halen? Oh ja. um, dus zo, zo beschouwd uh, nou, kwam het uiteindelijk neer op hetgeen... wat al lang in peilingen werd neergezet. Ja, ja dat kwam dan redelijk overeen. Wat is uw analyse van het verlies? Want, want u zei net al, ja, we, we konden het nog niet doen... maar dat, dat klinkt alsof u... Oh, op een goede weg bent, maar vertel, vertel eens... Wat, wat, wat ligt eronder? Nou, ik kan twee dingen noemen. Ik denk dat... Uh, uh, de deelname aan een kabinet... Uh, wat de partij uh, zo sterk verdeeld heeft... uiteindelijk toch ook zijn weerslag heeft... op hoe mensen uh, een potentiële kiezers... naar het CDA kijken. Dan heb ik het niet zozeer over dat... De mensen het per definitie een slechte keuze vonden... maar wel zagen hoe moeilijk het CDA ermee had... en natuurlijk ook een gedeelte het inderdaad geen goede en verstandige keuze vond. Um, en wat ik denk dat je nu in zulke gevallen... Um, als je je verhaal niet goed op orde hebt... als je keuzes hebt gemaakt die discutabel zijn... opeens ook veel meer zichtbaar wordt... hoe hard de secularisering eigenlijk gaat. En dat je met uh, kerkelijke uh, betrokken mensen... eigenlijk niet automatisch meer een aaning hebt die op het CDA stemt. Um, en dus je zult dus elke keer daarvoor moeten strijden. En dan zul je dus ook je verhaal op orde moeten hebben. En dat consequent en authentiek uitdragen. En daar heeft het denk ik de afgelopen tien jaar wel op bepaalde onderwerpen aan ontbroken. Ja, want vlak na de val van het kabinet uh, werd er binnen het CDA heel erg snel gezegd, viel mij op. Ja, het was natuurlijk niet de goede keuze met de PVV. Maar daar gaan we het nu niet meer over hebben. We gaan nu verder. Is dat wel verstandig geweest? Nee, zeer zeker niet. Ik denk, en dat is wat ik afgelopen half jaar na de val van het kabinet... Uh, sterk gemist heb, ook bij de uh, lijsttrekkersverkiezingen... Uh, een moment om ook terug te kijken, reflectie, uh, verantwoording af te leggen... voor de keuze die je hebt gemaakt. In mijn ogen zou dat hebben moeten, geleid, uh, hebben moeten leiden tot de conclusie... we hebben niet een verstandige keuze gemaakt. Maar goed, ik zou er ook voor open hebben gestaan... Uh, als ze heel goed onderbouwd, een aantal mensen hadden gezegd... nou, als we terugkijken uh, was het op een aantal punten misschien wel een verstandige keuze. Ja. Maar het werd gewoon tot taboe verklaard. En hoe kwam dat dan? Uh, misschien dat de verdeeldheid daar toch nog te groot voor is. Of omdat andere mensen het ook weer moeilijk vinden om te erkennen... dat uh, het geen verstandige keuze is geweest. Zeker ja. omdat het zoveel energie en zoveel van mensen heeft gevraagd. Mensen zijn... Um, Gekwetst, uh, en heb, ja, er is veel pijn en, en leed wat dat betreft... Uh, binnen de partij op dat onderwerp. Ja, laten en, dan we... maar, en dan maar gewoon doen alsof het er niet was of zo. Of nou, maar... Laten we snel weer vooruit kijken. Laten we weer snel iets hebben om... Ja, dat was natuurlijk ook heel sterk met het rapport van het Strategisch Beraad. En die functie heeft het waar ook u heel... ook in zat, hè? Ja, precies. Waar, waar, wat het ook echt die functie had. van hey, Dan hebben we eindelijk weer iets waar we met z'n allen naar vooruit kunnen kijken. En dat is ook heel belangrijk... Maar ik heb wel het punt gemist van laten we terugkijken. En volgens mij hebben de kiezers dat ook gevoeld. Want je kunt wel, ja dat heeft de lijsttrekker van het CDA Natuurlijk ook gedaan, gezegd van nou, we kijken weer vooruit, we hebben het verhaal op orde. Allemaal waar. Maar als er niet een moment is waarin je ook zegt, we kijken terug. Eh, en was dat nu wel verstandig wat we gedaan hebben? Dan blijven kiezers het gevoel hebben: wat hebben we nu van vorige, welke partij hebben we daar nu aan als ik daarop stem? Ja, uh, ik heb het idee dat dat effect nog versterkt werd door het plaatsen van CDA-dissidenten op een onverkiesbare plaats. Uh, had u dat niet kunnen voorkomen of was dat niet te voorkomen geweest? Nee, ik had het niet uh, kunnen voorkomen. Zoveel mag je helemaal niet vragen. Nou ja, je weet het niet. Strategen en zo. <laughs> ja. Het is mij wel opgevallen dat toen de lijst bekend werd gemaakt... dat van de vier mensen in de vorige fractie die bekend stonden als bezwaard... ten aanzien van de samenwerking... er geen enkele op een verkiesbare plek terugkwam. Kathleen van Jij had zelf al aangegeven dat ze niet terug wilde komen. Ad Kopjan had toch al gezegd dat hij alleen terug wilde komen op een goede verkiesbare plek. Blijkbaar zat dat er niet in. Maar toch... Uh, ook mensen als Pieter Omzicht, nou ja, die zich waarschijnlijk dan vanmiddag ja, bekend die wordt, die wordt die gemaakt, terug, uh, waarschijnlijk. Uh, dan ja. komt hij oh. gewoon terug. Dat is de, zeer te prijzen over hoe hij dat heeft aangepakt. Maar het was toch wel bijzonder uh, dat hij zelfs geen plek op de lijst nee. terugkreeg. Maar u zegt dus eigenlijk twee dingen. We hadden gewoon binnen de partij echt een gesprek moeten voeren over die PVV. Ook dissidenten geluiden hadden een kans moeten krijgen. Is dat iets waarvan u zegt, dat gaan we dan nu alsnog doen? Is die, is die bereidheid er binnen de partij? praten in ieder geval, dat op die lijst zetten. Dat kan natuurlijk even niet, maar die discussie? Nou, vol, volgens mij blijft het nodig. Um, of die bereidheid er is, dat weet ik niet. Want het verhaal blijft steeds van... Uh, ja, dat, je hebt het ook gezien bij die lijsttrekkersverkiezing... met die zes uh, kandidaten. Er was één kandidaat, uh, meneer Wintels, die het bleef proberen. Maar die werd toch wel door zijn andere vijf medekandidaten en uh, opponenten... een beetje weggezet. Als van nee hoor, dat is, dat is gebaseerd seizoen. Hmm. En zolang je daar niet... Uh, met jezelf weer ja, uh, dat, dat, dat verhaal op orde hebt waarom je die keuze hebt gemaakt. En, en misschien ook zegt van nou, dat hadden we wel of niet moeten doen. Blijft het. Ja, maar wat, wat doet u zich aan? Want u bent best belangrijk binnen de partij. Ja. U zat in dat strategisch bedraad. Dus u kunt toch wel eens even zorgen dat, dat die discussie dan toch. Nou ja, even maar dat die discussie wel plaats gaat vinden. Gaat u daar, gaat u daar op aandringen? Gaat u daar uh, mensen voor inschakelen? Nou, ik, ik heb daar pogingen toe gedaan. Onder andere door in uh, november. Uh, sorry, november, in, uh, in mei samen met Leonard Geluk, ook uh, lid van de Streeksberaad... Een, een stuk over te schrijven in het NRC blad met een sterk pleidooi om die lijsttrekse ook aan te grijpen... om terug te kijken en niet alleen vooruit te kijken. Uh, dat is toch een weinig opgepakt. Um, nou ja, Volgens mij met deze uitslag en de, de veronderstelling die ik dan bij heb... dat dat uh, waarschijnlijk gaat leiden tot een oppositierol... zal toch uh, moeten gaan leiden toch, om ook dat aspect weer uh, op te pakken. Ja, en er is nu natuurlijk de vraag... meeregeren of niet meeregeren? He, er wordt nu gepraat met tussen de VVD en PvdA. Er wordt CDA toch al genoemd als mogelijke derde partij in die constructie. Vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het sterk de voorkeur heeft uh, voor het CDA um, om, om in de opposi oppositie te gaan. Um, ik denk dat uh, uh, Siebrand Buma een hele goede campagne heeft gevoerd... en um, al heel behoorlijk een aantal elementen van het CDA-verhaal uh, goed naar voren heeft kunnen brengen. Hij had het ook steeds over, we zijn aan het bouwen en dit is het begin... Um, dan lijkt het me een volgende stap van dat bouwen... als je dat verhaal op orde hebt, om ook weer in de oppositie te zitten... omdat je dan je verhaal weer zuiver kunt houden. Dan kun je weer vertellen waarom je ja. nu, he, waar, waarvoor je als partij op, uh, op aarde bent... en waar, waar je je van onderscheidt van andere partijen. En op het moment dat je gaat regeren... Um, ja, moet je toch ook weer concessies doen. En dan vertroepelt het weer van wat is nu je... Essentie, waar sta je werkelijk voor? En dat kun je de oppositie beter verkondigen dan in een. Dus wat u, de betreft, de wat u betreft, de oppositie. Nog even een, een vraag over de kleding van meneer Buma. Zabet van Veen, nu zit hij nu toch aan tafel. Ja. Uh, hoe was het daarmee gesteld? Nee, dat was prima met de kleding. Maar hij heeft wel een nadeel. En dit is wel heel vervelend voor hemzelf. Want hij kan die boodschap nog wel heel goed overbrengen. Um, maar hij heeft heel veel uh, lijnen naar beneden in zijn gezicht. Dus hij heeft heel veel. wat men noemt, zeg maar. negatieve lijnen. Dus zelfs als hij lacht, is het moeilijk om zeg maar die. Lijnen omhoog te krijgen. En dan is het voor hemzelf. een feestlift of nou, zo? Nou, liever niet. Daar ben ik absoluut geen voorstander <laughs> voor. Maar dat is wel vervelend voor hemzelf. Snap je? Je kunt nog zo goed de boodschap overbrengen. Het gaat ook uh, om het Amabel zijn. En het Amabel overkomen. Als je kijkt naar Jan Jaren. Ja, die heeft en het vertrouwen. Die komt Amabel over. Zet hij daar neer? Ik weet zeker dat heeft, het zou een hele hoop zetels uh, schelen. Nou. Dus het gaat niet alleen om de inhoud. Het zou zo moeten zijn. Maar dat is absoluut niet het geval. Het gaat om het hele, om het hele plaatje. Okay. De inhoud en het plaatje. Ja. Nou, meneer Fraaien, dat is een trieste boodschap. Het gaat niet alleen om de inhoud. Ja, daar wordt natuurlijk niks nieuws mee uh, verteld. Nee. <laughs> nee, maar ja, u bent wel van de inhoud, toch? Ja, precies, en daar, daar richt ik me op. Want uh, je kan kijk, het, het is het een gaat niet zonder het ander. Maar ik denk wel um, dat um, de inhoud op orde hebben een noodzakelijke voorwaarde is. Misschien niet een voldoende voorwaarde. En andersom, als je alleen de buitenkant op orde hebt en de inhoud niet, dan gaat het helemaal niet werken. we bij er ook gezien. Ja. Ja. Laten we nog even over de inhoud praten. Zaterdag zei cultuurtheoloog Frank Bosman in het RKK-programma Brandpunt dat het CDA meer met de C moet gaan doen. Laten we even naar hem luisteren.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 Nou, niet zo stellig als hij het zegt. Ik denk wel uh, dat het CDA op een aantal onderwerpen... Uh, zich echt onderscheidt van andere partijen... wat voortkomt uit je, nou ja, je, je christelijke uh, wortels. Uh, maar omdat nu ook in een tijd... waarin mensen weinig affiniteit meer hebben... met, uh, met ook de taal, de christelijke taal... Uh, naar voren te brengen als zijnde specifiek christelijk... Uh, de kunst zal nu juist zijn... om daar waar je je inspiratie vandaan houdt... Uh, om dat te vertalen in standpunten in een visie die ook andere mensen aanspreekt. Uh, en dan kun je als partij zeker weten dat uh, het voortkomt uit je christelijke roots. Maar of de, om dat nou ook naar buiten toe steeds te markeren als dit is christelijk... Ja. Uh, daarmee sluit je ook heel veel mensen bij voorbaat uit. Ja. En uh, ik denk dat dat ook weer een gemiste kans zou zijn voor het CDA. Wanneer uh, is de partij weer op orde, denkt u? Nou, ik zal een, een precieze datum niet durven noemen. Nee, maar bij benadering? Ik denk als uh, uh, het van een aantal factoren afhankelijk, maar als uh, de, een, een volgend kabinet zonder CDA dus een aantal jaren de tijd krijgt uh, om uh, een periode uit te dienen. Uh, dus dan ben je drie, af, nou laten we zeggen vier jaar verder, uh, dan moet het CDA er zeker wel gaan staan. Goed. Dank u wel. Zometeen na het nieuws van half drie praten we met Jeroen Thijssen... over de actie van voedselproducenten tegen Albert Heijn... die 2% minder wil gaan betalen. En met Wim Kortehoeven gaan we praten over de anti-islamfilm... en het feit dat Wim wil, of Geert Wilders een linkje op zijn website heeft gezet. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1. Ja, het is uh, half drie geweest... De regering van Burma heeft aangekondigd meer dan 500 gevangenen vrij te laten. Onder de vrijgelaten gedetineerden zouden ook politieke gevangenen zijn. In maart vorig jaar heeft de nieuwe regering van Burma al zo'n 650 politieke gevangenen vrijgelaten. Ook is een reeks hervormingen doorgevoerd... wat heeft geleid tot een versoepeling van de internationale sancties. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samson hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Dat zeiden ze na afloop van hun eerste gezamenlijke gesprek met Verkenner Kamp...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 Een man uit Eindhoven heeft gisteren zijn gestolen iPad teruggevonden... door op afstand foto's te maken van de dief. De man waarschuwde de politie toen hij merkte dat zijn tabletcomputer was gestolen. Via het track-and-trace-systeem kon de politie vrij snel achterhalen... waar de dief zich bevond. De politie heeft de man aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We hebben een verkeersinformatie. Twee files bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam. Het staat voor de continental 4 vier kilometer file richting Zaanstad... En een korte file op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen de Uithof en de Afritent-Dolder. 2 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Wim Kortenhoeven. Nog één dag zelfstandig Kamerlid nadat hij in juli uit onvrede de PVV verliet. cda partijstratege Rien Vraaien, imago Imagodeskundige Zabeth van Veen en journalist Jeroen Thijssen. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website Dit is de Melk en honing. Alles over eten en drinken. Albert Heijn heeft deze week zijn leveranciers tegen zich in het harnas gejaagd. De boeren zijn kwaad. Iedere leverancier aan Albert Heijn die moet 2% korting geven... want ze willen zelf ook korting geven aan de klanten. Uit deze korting die Albert Heijn nou door wil voeren... blijkt nogmaals de, de grote machtspositie die Albert Heijn heeft. En die ze ook uh, misbruiken. Dus als je in oorlog raakt met Albert Heijn en je wordt van de schappen afgeduwd... die macht van Albert Heijn is inderdaad reusachtig. Ja, Jeroen, alle leveranciers van Albert Heijn die krijgen vanaf vandaag minder betaald voor hun producten. Wat is er nou precies aan de hand? Um, het is oorlog in uh, supermarktland. En Albert Heijn wil klanten behouden door um, ja, kortingen aan te kunnen bieden. Lagere prijzen. Lagere prijzen. En zegt tegen zijn leveranciers, uh, ja, jullie moeten meedoen. Ja, en dan krijg je dus als leverancier krijg je dan een brief van Albert Heijn. Ja, en die zegt: hier nou, voor me liggen. Oh, je hebt hem daar. Ja, zelfs, ja, ja, hier. Met ingang van 17 september uh, 2% minder. Ja, wij ik... vinden het passend dat u hieraan bijdraagt aan de groei van Albert Heijn. Ja, nou. Dat soort brieven, die, als ik die ga versturen, luistert niemand nee, daarnaar. Precies, nee, precies. Het is ook maar helemaal de vraag of het wettelijk haalbaar is. Uh, je hebt, uh, Albert Heijn heeft een contract met zijn uh, uh, leveranciers. En uh, ja, dat kun je niet zomaar eenzijdig opzeggen. Albert Heijn heeft natuurlijk een enorm sterke positie binnen een supermarktland. Uh, dat ja. is de grootste. Dus kleine afnemers ja, die, die, die, die zijn toch min of meer gedwongen om te doen wat Albert Heijn wil. Ik moet wel zeggen dat ze nu uh, uh, uh, uh, gezegd hebben dat uh, de leveranciers die in moeilijkheden komen, dat die niet... Die 2% opgelegd krijgen. Nee, nooit? Nou, of, of pas nou ja, over een paar precies. maanden? Of... Nou ja, daarom. Hè? Dat als, weet dus als, niet. als iemand niet kijkt, dan voeren ze hem stiekem toch in. Dus uh, daar zijn uh, alle boeren en uh, kleine leveranciers natuurlijk bang voor. En bovendien, ja, wanneer ben je in moeilijkheden? Ja. En stel nou dat je als leverancier zegt... Ja, ik kan, ik kan me wat, Albert Heijn, ik doe het gewoon niet. Ja, dan uh, heb je het probleem, want dan lig je niet in de schappen. Want dan zegt Albert Heijn gewoon... Ja. Dan zetten we jouw producten hier niet meer in de winkel. Ja, precies. En dan dat, verlies je dus een hele grote klant. Ja, waarschijnlijk uh, voor veel mensen de enige klant... Dat, uh, en het, het probleem is ook, Albert Heijn wil groeien, maar Albert Heijn groeit ten koste van andere supermarkten. En een leverancier levert uh, aan een markt. De markt groeit niet, alleen het aandeel van Albert Heijn. Dus wat een leverancier kwijtraakt bijna één supermarkt, kan hij misschien bij Albert Heijn wel bijzetten. Maar hij blijft hetzelfde omzetten. En als hij daar dan 2% op, op, op moet inleveren, ja, dan gaan ze failliet. Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld gehoord van een, uh, van een champignonkweker, die zet 2, 2 miljoen euro per jaar om. Uh, als je daar 2%, miljoen, 2 van in moet leveren, dat is 40.000 euro per jaar. Ja. Dat is een inkomen. Ja. Dus dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Zijn er meer supermarkten die? Ja, het, het erge voor Albert Heijn in elk geval is dat uh, Jumbo... heeft het anderhalve maand of twee maanden geleden al uh, En daar ingevoerd. hebben we helemaal niks, van nee, we niks over gehoord. Nee. Maar het is wel zo, moet ik zeggen, dat die actie die, van Jumbo... die was natuurlijk al wel bekend. Um, en die verzorgde, zorgde al voor scheve gezichten en on, onvrede. En toen Albert Heijn ermee kwam, toen is de uh, Youth Food Movement... dat is een jongere vereniging van uh, consumenten... En, maar ook boeren en producenten, die zijn er toen ingesprongen. Dus eigenlijk was de actie van Albert Heijn... Zijn was de, de trigger. Ja. En daardoor zijn alle acties op, op gang gekomen. Zo even luisteren naar het actievoeren. Afgelopen vrijdag was het zo bij het hoofdkantoor in Zandam. Echt meneer. Dag. Opklompen. Ja, opklompen, ja. Jullie zijn boos, hè? Wij zijn uh, eigenlijk uh, verontwaardigd... omdat ze natuurlijk rechtstreeks uh, aan ons inkomen komen. Hè? Dat kan toch nog wel. Ja, kan het nog wel, zegt deze ja. boer. Heeft hij gelijk? Ik denk het wel. Uh, boeren zitten um, toch al behoorlijk aan de marge. En maar er is meer aan de hand. Want hoe meer een boer toe moet leggen op zijn bedrijf... hoe minder hij verdient, hoe minder hij ook ruimte heeft... om te investeren in milieumaatregelen of in bijvoorbeeld uh, diervriendelijkheid. Wakker Dier is dus ook helemaal oneens met, uh, de prijs, met deze actie van Albert Heijn. Want die zegt, ja, uh, uh, boeren moeten toch ergens het geld vandaan halen... om meer ruimte aan de dieren te kunnen ja, geven. dus dan gaan ze bezuinigen op andere maatregelen. Ja, precies. Maar en voor ons als consument, hè, wat, mm. maakt het, wat maakt het ons nou eigenlijk uit... wat Albert Heijn betaalt aan de, aan de producent? Misschien is het eigenlijk wel gunstig. Als ze weinig betalen, krijgen wij ook lagere prijzen. Of werkt ja, dan krijgen we lagere prijzen en een veel kleiner aanbod. Kleine aanbod. Uh, ja, tuurlijk. Pijnenburg, stel dat Pijnenburg of Coca-Cola zegt, nou ja, jammer, we doen niet mee. Dan liggen ze niet meer in het schap en dan kun je dat niet, daar niet meer kopen. En dat, is, dat, is niet alleen, dat heeft niet alleen gedreigd, dat heeft ook een aantal weken, een aantal jaren geleden gespeeld. Pijnenburg was niet te koop bij Albertheim. Zou hebben het Van Veen ooit gemerkt dat u iets uit het schap wilde wat er niet was? Bij ja, dat, ja, dat heb ik wel eens gemerkt, maar ja. niet zozeer uh, bepaalde merken. Niet bepaalde producten? Nee. nee. Wat dan wel? Uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld Juno. Uh, you know, dat zijn dan uh, heerlijke gezonde snoepjes. En uh, die waren dus heel lang niet te kopen. En die zijn sinds kort dan wel gelukkig ja, te koop. wel. Ja. ja, en wat Jeroen, wat mij altijd opvalt... Mm -hmm. uh, als je in Zuid-Europa op vakantie gaat... Ja. wat ik graag doe... Ja. dan kom je daar in supermarkten met enorm aanbod. Ja. Van, uh, he, er wel twintig soorten is niet dat dat nou nodig is... maar, en, ja. en, maar nou, is veel, veel meer variëteit <laughs> dan, wat, dan ja. wat er in Nederland te koop is. Hoe kan dat? Ja, dat is de cultuur van het land. Uh, Nederlanders besteden... Uh, besteden weinig aandacht aan hun eten. Dat groeit wel, moet ik zeggen. Uh, ze besteden weinig geld aan hun eten. Van, uh, vergeleken met Belgen. Ik geloof dat wij 3 of 4 procent van onze rijkdom... want we zijn stinkend rijk eigenlijk... Uh, aan eten uitgeven. En mm -hmm. dat willen we ook zo houden. Dus heel veel Nederlanders uh, gaan, uh, komen voor het goedkope vlees achter in de supermarkt. En uh, ja, nemen op de koop toe dat dat beest niet zo'n leuk leven heeft gehad. En Fransen kijken daar anders tegenaan. Ja. Italianen ook. Dus dat is, niet, dat is niet de schuld van Albert Heijn of van de supermarkt? Dat ligt meer aan nou, onze eigen instelling. Ja, maar een supermarkt heeft natuurlijk, vind ik, wel een, een plicht of een verantwoordelijkheid om het, het volk op te voeden. Het volk moet zich ook willen op willen laten voeden. Uh, maar als jij als supermarkt maar aan bieden op lage prijzen, lage prijzen, lage prijzen, dan raakt ook niemand eraan gewend dat je een eerlijke prijs moet, kunt betalen voor voedsel. En dat is, daar gaat het om. Je ja. moet zorgen dat, je dat, dat eh, het dier het goed heeft. de boer het goed heeft. de tussenhandel het goed heeft. En als supermarkt ook goed. Je krijgt er ook veel betere en smakelijke producten mm -hmm. van. Maar dat, als, ik je nu, als ik zo beluister. Ja. Dan gaat dat met wat er nu gebeurt. Met zo'n supermarktoorlog. Gaat ja. dat dus niet gebeuren. Nee. Mm -hmm. nee ik, ik, wat dat betreft vrees ik echt voor de toekomst. Ik, de, ik denk dat. Er in de supermarkten uh, uh, alleen maar dit soort acties doorgaan door voeren. Hmm. Dat het wel waar steeds goedkoper wordt. Maar dat je ook steeds minder krijgt. En je moet natuurlijk niet kijken naar uh, hoe de kip het gehad heeft. Nee, maar is het dan tijd voor ons als consument om in ja, opstand te komen? Vind ik wel. En ja, hoe? dat vind ik wel. Nou, uh, ja, ga naar de slager, ga naar de markt, ga naar de bakker. Uh, uh, hey, ga naar de slijter als je mee wil hebben. Ga. ga niet naar de supermarkt, zeg jij. Dan nou. word je een soort Pieter Lakenman, oeh, oeh. Man, hè? Ja, ja. Nou, ga niet naar de supermarkt. Ik wil best Pieter Lakerman zijn ah, okay. van de supermarkt. Nee, maar zo is het wel. Wij steun de kleine producenten om te zorgen dat je veel aanbod houdt. Maar hm? is het is eigenlijk wel raar dat wij Max Havelaar aan het promoten ja. zijn hè? in de derde wereld. Dat we het allemaal eerlijk moeten. Dat het dan hier eigenlijk op moeten deze er de Max manier. Max Havelaar komen voor de Nederlandse boer. Ja. En het, het grappige is dat op het championgebied is er al zoiets. Dat heet uh, uh, Fair Production NL. Maar dat gaat dan over, alleen over champions. En die, daar heb ik ook iemand van gesproken die zegt, ja, de supermarkten zijn helemaal niet geïnteresseerd in, in, in, in fatsoenlijk geproduceerde champignons. Mm. Met, dus met, he, met fatsoenlijk betaalde werknemers, die willen alleen maar heel, heel weinig betalen. Dus wij en. moeten in opstand komen. Even naar, ja. even naar Rien Vraijer. Bent u van plan om in opstand te komen als consument? Nou ja, daar ben ik al veel mee bezig. Ik koop veel biologisch, veel fair trade als dat kan. En uh, ik heb het ook niet zo op, uh, op Albert Heijn. Uh, ja. uh, dus ik ben wel, denk ik wel een hele bewuste consument. Oké, okay, dit zijn Albert, er al twee. Meneer ja, Kortehoeven? Uh, sorry, Albert Heijn is niet de enige. Op Alle supermarkten ja. doen het. Bijna alle supermarkten. Meneer Kortehoeven, koopt u bij de kleine winkelier? Uh, ik ben een groot fan van Albert Heijn. Dat is voor mij het makkelijkste. Oké. Okay. Oh, dat is dat anders dan een fan zijn? Nou <laughs> ja. Oh, ja, dat is dus een fijne Albert. ding. Oh, oh, dan gemakzucht, dan. Lekker dichtbij, ja. Goed. You must me.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 You belong to me, you must know me. I'm one of your secrets. Oh from what I see, you're trying.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 trying To me. Seal Secret. Gert Wilders gooide onlangs kolen op het vuur door een, <coughs> pardon, door een link naar de anti-islam veel Innocents of Moslims op zijn website te plaatsen. Een film die overigens door iedereen makkelijk te vinden is via YouTube. Laten we even luisteren naar een paar fragmenten uit het nogal amateuristisch gemaakte filmpje. Jason We must go home now. Set the place on fire, we'll burn out these forsaken Christians. Do not take any action until everything is over. The Islamic Egyptian police arrested 1,400 Christians, torture them, and force them to confess killings. Why do they do that? For attack. Islamic crimes. Ja, voor alle duidelijkheid, de acteur die Mohammed speelt... is niet te horen in deze door ons geselecteerde fragmenten. We praten erover met Wim Kortenhoeven. Tot uh, een aantal maanden geleden was u uh, uh, ja, een uh, fractielid van de PVV, van Geert Wilders. Um, begrijpt u waarom hij uh, deze link op zijn site plaatst? Ja, dat begrijp ik wel. Wilders heeft de verkiezingen verloren. Hij is om aandacht verlegen gaan zitten. En hij dacht met deze provocatie, want dat is het... weer aandacht te krijgen en daardoor ook electoraal zijn positie terug te winnen op termijn. Dus dan gaat het hem puur om zijn eigen positie... en niet zozeer om een discussie over de islam? Moet ik dat daaruit begrijpen? Dat heeft u goed gezien. Ik heb al eerder betoogd, toen ik uittrok op 3 juli met mijn collega Hernandez... dat het meneer Wilders niet zozeer om het landsbelang te doen is... als wel om het belang van hemzelf en het belang van zijn fractie. Ja, en denkt u dat hij dit met zijn uh, fractie heeft overlegd? Of hij dit wel of niet zou doen? Dat is een hele retorische vraag. Ik weet zeker dat dat niet het geval is. Nee, zelfs niet met zijn naaste mensen zoals bijvoorbeeld Martin Bosma? Ja, dat was niet de fractie. Ik denk Bosma is wellicht wel geconsulteerd. Uh, maar daar houdt het denk ik wel bij op. Uh, Wilders heeft de gewoonte om niemand te consulteren. Ik kan me zo voorstellen dat hij in zijn eigen bunker, zijn eigen Bora, zat die dag en besloot op het knopje te drukken van zend. En dan doet hij het gewoon. Ja. Zonder zich rekenschap te geven van de consequenties... die mogelijk door andere mensen worden ondervonden... in binnen- en buitenland, Nederlanders en Nederlandse belangen. Ja, want u bent zelf ook kritisch op de islam... maar dit is de, u zou dan een andere manier kiezen om die discussie te voeren. Evident. Hoe dan? U, nou, Wilders had om te beginnen een verklaring kunnen afgeven... over de vrijheid van meningsuiting in dit kader. Hij had kunnen verklaren dat het een affront is... dat de, het Amerikaanse White House YouTube heeft gevraagd... om dat filmpje van het internet te halen. Daar had hij ook nog kamervragen over kunnen stellen. had er een opiniestuk over kunnen schrijven. Hij had alles kunnen doen binnen het redelijke... om aan de orde te stellen wat er echt aan de hand is. En dat is de vrijheid van meningsuiting... inderdaad onder, onder vuur ligt door dit hele gebeuren. Want dat is wel een feit, zegt u. Dat en, is een feit. En, dat, en om dat aan te kaarten, dat was wel een goed recht geweest. Zeker. Ja. Heeft u het er wel eens met hem over gehad? Over, over wat nou een effectieve manier is om het, het islamdebat te voeren? Uh, met, met, met meneer Wilders heb ik uh, uh, een aantal keer gesprekken gevoerd... Het is hier nood over gegaan, want hij wilde als enige woordvoerder zijn op dit dossier. Ja, maar u bent deskundig, u kent het Midden-Oosten. Heeft hij nooit aan u gevraagd van, uh, nou Wim, uh, wat is een goede manier om zo'n discussie aan te zwengelen? Nee. Niet. En heeft u ooit de ruimte genomen om dat dan ook maar, maar, maar, maar eens aan te kaarten? Ik heb uh, geprobeerd op mijn portefeuille te bewegen uh, binnen de vrijheid die mij waren gegund. Uh, ik heb daar uh, met name op het dossier Iran, het dossier Turkije, het dossier Indonesië en wat andere landen... Uh, mijn werk kunnen doen zonder te veel gehinderd te zijn... door Wilders en zijn politbureau. Maar op het gebied van de islam was het niet mogelijk... om zelfstandig te handelen. Dat was voorbehouden aan Wilders zelf. Ja, dus die, hoe die discussie gevoerd werd, dat werd dan ook door hem zelf beslist. Nou is uh, de vraag, van, denkt u dat het gaat werken? Denkt u dat Gert Wilders hiermee de achterban... die natuurlijk ook wel kritisch is over de islam... Uh, weer uh, in zijn kamp krijgt? Nou, ik ben mij rot geschrokken om het... Uh, om het maar goed uit te drukken van de reacties op het internet. Uh, met name reacties naar mij toe. Uh, uh, als de grote verrader en de man die hier onrechtmatig zou handelen. En uh, wilders uh, onrechtmatig zou stoppen bij een rechtmatige zaak. He, de, en dan gaat uh, het over nu, dan gaat het niet over. Gaat het over, over maar... de, dat gaat over dat filmpje. Mm -hmm. en, uh, uh, uh, en, en daar ben ik. Ben ik echt maar geschrokken dat heel veel mensen die nog, zich nog best goed kunnen uitdrukken in fatsoenlijk Nederlands... kennelijk niet de consequenties zien, de mogelijke consequenties van dit onverantwoordelijke handelen. En ik vraag, vraag me dan af, gaan die mensen ook condoleancebezoeken afleggen als ze daar onverhoopt doden vallen in, in het Nederlandse kamp... Bij, op ambassades of in het Nederlands zakenleven of hier in, in, in Nederland als maar, gevolg van deze onverantwoordelijke wou, uitlokking? Denkt u dat dat echt zou kunnen gebeuren? Ik ben geen profeet, mevrouw, maar we hebben gezien wat, uh, wat mogelijk is. Wat een enorme agressie dit filmpje heeft losgemaakt. Dan moet je niet verzwichten, dat zeg ik ook meteen. Je moet het bestrijden met de middelen die binnen het redelijke vallen. En je moet niet een theater vol met mensen in de fik steken... of zeggen dat er brand woedt terwijl er geen brand is. Dat is wat Wilders gedaan heeft. Hij heeft uh, ge de gevaarzetting vergroot, terwijl dat niet nodig was. Dan is er ook een discussie natuurlijk over de vraag van moet je dat, dat, dat filmpje plaatsen. Dat was ook een discussie die wij op de redactie hadden. Wij praten nu met u over die film. Moeten wij nou op onder, onder onze website een link zetten... met de mogelijkheid voor luisteraars om naar die film te kijken... of zegt u doe dat vooral niet? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd geen, geen mening over. Ik heb het over een, politiek, over een politiek figuur, een politieke leider... een belangrijke politieke leider in Nederland... die ook een symboolfunctie heeft en een eigen verantwoordelijkheid heeft. Een politiek leider in Nederland mag het Nederlands Belang... onder geen enkele voorwaarde in gevaar brengen. Dat heeft Wilders heel duidelijk wel gedaan. En dat is wat anders dan de media? Dat dus. is wat anders dan de media. Er werd ook op het internet geageerd naar mij toe... met de vermelding dat Elsevier dat filmpje er al een paar dagen had opstaan. Maar dat is een hele andere functie. Uh, Elsevier had een voorlichtende functie. Uh, misschien heeft dat ook consequenties. Maar daar wil ik van af zijn. Het gaat mij om de intentie in dit geval. De intentie van Elsevier en van u als u dat filmpje plaatst... is voorlichting. De intentie van Wilders is ophitsing is uitlokking en provocatie. Dat is een heel andere... En, en het zal waarschijnlijk nog werken. Kijk, als u het ja, doet, maar dan, heeft dat, dan gaat er niet iemand in, in, in Marrakesh... of in, uh, in, in een ander veroord uh, roepen... we gaan eens een paar Nederlandse pakken nemen. Nee. Wilders is een symbool en die heeft de mogelijkheid... om die symboolfunctie ja. tot een extreme uh, vorm op te voeren... Maar en nou, mensen te, uh, te, aan te jagen om dingen te doen. Ja, Nou is het zo dat u natuurlijk een geschiedenis heeft met Geert Wilders. Dat begrijpen we ook allemaal. En ja. dat u natuurlijk ook boos op hem bent vanwege die geschiedenis. Maar als u dat nou even terzijde zou kunnen schuiven een klein beetje... is het dan nog net zo schadelijk? Uiteraard. Ik ik ik ik, ik zit hier, Ik zit hier niet als een rancuneuze man. Nee, dat zeg ik, ik ook heb, niet. Ik ben er op 3 juli uitgestapt, omdat ik ernstige bezwaren had tegen de manier waarop Wilders politiek bedrijft en dit land uh, uh, naar, naar, naar de, naar de bliksem helpt naar mijn visie. En dat blijft staan en ik ben nog steeds politicus. Hm. Ik uh, heb dan ook de vrijheid, en gelukkig geeft hij me ook de gelegenheid, de vrijheid om kritiek te geven op een collega in de Tweede Kamer. Nou, ik, als ik u zo goed hoor, heb ik, lees ik, of hoor ik daaruit dat u denkt... dat het plaatsen van dat filmpje iets aanwakkert wat niet zo groot is. Heb ik dat goed begrepen? Dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik kan niet in de hoofden kijken van anderhalf, miljoen, anderhalf miljard moslims overal op de wereld. We hebben gezien dat mensen kunnen worden opgehitst tot vreselijke dingen als ze worden gewezen op het feit dat dit filmpje ergens wordt vertoond... of op een website staat. Je moet dus niet zwichten daarvoor... maar je moet je verantwoordelijkheden wel uh, kennen als politicus... en daar fatsoenlijk en heel verantwoordelijk mee omgaan. Wat ik al zei, Wilders had het kunnen tackelen door aan te kaarten de vrijheid van meningsuiting... en hoe die in gevaar wordt gebracht door de Amerikaanse regering op dit moment. En dan had kunnen aankaarten, in de Kamer, met Kamervragen... Uh, dat hier een groot probleem is waar het gaat om geweld van de islam... tegen onschuldigen. had hij allemaal kunnen doen met recht, rechtmatige en nette middelen. Maar vindt u dat je... Uh, uh, dat is een andere vraag, hoor. Maar vindt u dat je uh, uh, het recht op vrij meningsuiting kunt gebruiken... om dit soort filmpjes te maken? Want het is echt alleen maar bedoeld om uh, um, uh, ja, haat te zaaien... en uh, mensen over de geestelijke klink te jagen. Ja, nou dat valt uh, volgens mij nog steeds onder de Vrijheid van meningsuiting. Het is een, een, een, een vieze en voos filmpje. Het is ook gemaakt door een porno-regisseur, heb ik begrepen. Dat valt dan wel gelijk op zijn plaats, het kwartje. Maar kijk, we moeten hiervoor opstellen: vrijheid van meningsuiting heeft een grens, en dat is waar de belangen van derden onaanvaardbaar worden aangetast. De Amerikaanse wetgever heeft dat ook in het First Amendment geregeld. Overigens iets wat, wat Wilders graag in Nederland wil invoeren: First Amendment. Vrijheid van meningsuiting tot het maximum. Maar wat zegt het First Amendment, althans, wat zegt de jurisprudentie daarop? He, er zijn twee uitspraken, 1919 en 1967, op dat First Amendment. En, en, en die zeggen, je mag niet brand roepen in een vol theater. Mm. Dat is de grens van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Je mag wel brand roepen, maar niet als het mensen in gevaar brengt. Mm. En de andere is, dat is een uitspraak in 1967... dat ging over een meneer van de Ku Klux klan als ik me goed herinner. Uh, uh, die uh, had uh, mensen... Van de Crucus verzameld en op, oproepen tot haat gedaan. in een uh -huh. open bron, in een open medium. En dat was ook voor de oh, wetgever okay. in Amerika, voor de, voor de rechter in Amerika. aanleiding om te zeggen: Dit is niet meer vrijheid van meningsuiting. Dit is aanzetten tot geweld. of uitlokken van geweld. Dat is dus niet toegestaan. Dat is dus verboden. Wilde zou ze dat moeten aantrekken. Nog okay. één vraag van Jeroen: ja, Wat zou er nou gebeuren als moslims. een omgekeerd filmpje over uh, Jezus Christus zouden maken? Zouden de uh, reacties dan even heftig zijn, denkt u? Nou, u weet net zo goed als ik dat er de meeste. voze en walgelijke filmpjes over het Christendom en het Jodendom zijn gemaakt. Maakt. Die gaan de ja, niet hele moslims. wereld over. Ook door moslims. Er zijn filmpjes in Turkije gemaakt, in, in Egypte gemaakt... in Libanon gemaakt. Ik kan ze u opsturen als u wilt naar de uitzending. Verschrikkelijke antichristelijke en antisemitische filmpjes. En natuurlijk doen de, de, de christenen en joden daar niets tegen. Dat heeft niets met de vrijheid van meningsuiting te maken. Dat heeft te maken met het feit dat onze culturen... zich niet per, per se gewelddadig uiten ten opzichte van tegenstanders. En we zien hier een cultuur waar inderdaad het geweld als eerste middel wordt gebruikt om anderen het zwijgen op te leggen. Wat dat betreft heeft veel dus wel gelijk. Ja. Nog even een vraag. U, het is de laatste dag in de Kamer. Hè? Voor u, wat gaat u doen? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Mevrouw, ik heb nog een paar dagen. Nou, een paar droom, dagen dan. donderdag, okay. pas. Of woensdag tot donderdag, ja. nacht om 12 uur verloopt maar, het klokje pas. De vraag blijft hetzelfde. Wat uh, gaat u doen? Na de Kamer bedoelt u? Ja. Ik ben aan het solliciteren, wat dacht u dan? Ja, dat weet ik niet. Ik vroeg hem af. Nou ja, ik ben niet van plan om mijn lauren te gaan rusten. Het waren twee mooie jaren ook. Het waren jaren waar ik veel geleerd heb. Jaren waar ik ook uh, natuurlijk de nodige uh, toestanden heb meegemaakt. Dat is door meneer Hernandez in zijn mooie boek over Wilders neergeschreven. Maar ook twee jaren waarin ik mooie dingen heb meegemaakt. En ik ga deze periode op een positieve manier afsluiten... en een nieuw toekomstperspectief voor mijzelf creëren. Goed. Nou, We zijn uh, bijna toe aan het nieuws van drie uur en binnengekomen is uh, tv-maker Sander de Kramer. Die gaat een appeltje schillen straks. Sander, waar, ga jij, waar maak jij je boos over? Nou, wat ik heb meegemaakt. Nou, ik van de week rustig op straat. Kom er opeens uh, achter me een enorm gejoel en, en gejuich. en uh, Ik kon nog net wegduiken. Ik werd bijna voor mijn sokken gereden. Het, wat was het? Een bierfiets. Een bierfiets? Ja, wat is dat heb ik al gehoord. Dat is een rijdende bar. En daar hangen dan twintig dronken studenten. Die, die zijn dan aan het fietsen op de openbare weg. Ja, ik wist niet eens dat het mocht. Dat kost me bijna het. mijn leven. Jeroen, je kent ze? Ja, ik heb Zit je er ook regelmatig op? Nee, nee, nee, ik ben geen student meer. Hè, dat nee. er... Maar anders zou je graag aanmaken. Ik ben dol op bier en fietsen okay. doe ik graag. Dus maar, maar Sander, jij vindt het een gevaarlijk ding. En jij gaat daarover in discussie zometeen. Ik ga daar een app over schillen. Goed. Okay. Doen wij zometeen. Uh, hartelijk dank aan de gasten van dit uur, Wim Kortenhoeven. Rien Fraanje, Zabert van Veen en Jeroen Thijssen. En zometeen na drie uur. Dus het van uh, Sander, maar we gaan ook praten met Gio Lippens over het WK Wielrennen. Wat uh, deze week in uh, Limburg gaande is. Tot zometeen na het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag?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 Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinershek.nl slash zakelijk... dan maakt u kans op een culinair avondje uit. De nationale Dinecheck van VVV. Heerlijk genieten. Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht beïnvloedt zijn voorwaartse beweging. De wet van Lexens. Recht kan rechter. Iedere jurist werkt met dezelfde wetten hetzelfde recht...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 Hartelijk dank. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.